Als voorbereiding op de preek lezen we uit uh, Handelingen 14, vers 8 tot en met 20 over Paulus en uh, Barnabas. In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had. En Hij was al sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. En toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden daarom riep hij hem toe kom overeind en ga op uw benen staan de man sprong op en begon te lopen en toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan verhieven zij hun stem en zeiden in het laconisch de goden zijn in mensen gedaante naar ons afgedaald ze noemden Bardabas zeus en Paulus Hermes omdat hij de woordvoerder was de priester van Zeus, wiens tempel vlak buiten de stad lag, bracht met bloemenkransen getooide stieren naar de stadspoort, die hij en het volk wilden offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus merkten wat de bedoeling was, scheurden ze van ontzetting hun kleren, drongen zich door de menigte heen en riepen: Wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u. Onze boodschap is juist is nu juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende God, die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daarbij leeft. Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Door deze woorden slaagden ze erin met moeite in de mensenmenigte ervan te weerhouden om, hen, om aan hen een offer te brengen. Na verloop van tijd kwamen er echte Joden uit Antiochië en Iconium die de mensen ompraten. Ze stenigden Paulus en sleepten hen vervolgens de stad uit in de veronderstelling dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hem heen waren komen staan, kwam hij overeind. En ging de stad weer in. De volgende dag vertrok hij met Barbewas naar Derbren. Dankjewel, uh, Jelte. Ook namens mij goedemorgen allemaal. <laughs> um, veerkracht. Dank in ieder geval voor het tonen van de veerkracht vanochtend door hier aanwezig te zijn. Ondanks de weersomstandigheden die natuurlijk niet prettig zijn. En ook het coronavirus wat uh, steeds meer voet aan grond krijgt in Nederland. Um, klein beetje met een knipoog, alhoewel het coronavirus wel heel ernstig is. Uh, maar wel uh, ja, fijn dat u hier bent vanochtend. En, uh, we gaan met elkaar nadenken over veerkracht aan de hand van uh, deze uh, tekst, deze geschiedenis. ...waarin Paulus en Barnabas van alles meemaken en waarin er van alles gebeurt. Veerkracht. Um, ja, waar denkt u aan bij dat woord? Veerkracht heeft iets te maken met omstandigheden die heel pittig zijn... ...en er dan toch doorheen komen en er soms zelfs sterker uitkomen... ...of op zijn minst in ieder geval ermee kunnen, kunnen handelen. En, um, het leven is niet makkelijk... Er gebeurt van alles. Je hebt allemaal wel eens te maken gehad met een gezondheidscrisis. In je eigen uh, familiekring of misschien zelf. Je hebt ook vast wel eens meegemaakt dat er een conflict is. Uh, ook dat. Misschien wel in de familiekring of anderszins op het werk. U, jij, wij hebben ook vast wel eens te maken gehad met kritiek. Kritiek van buitenaf. Mensen die... Uh, uh, bekritiseren om wat je doet, om wie je bent. Um, misschien dat je zelf ook wel eens kritiek uit op jezelf. En zo zijn er allerlei situaties waarin we in dit leven verzeld kunnen raken wat het leven moeilijk maakt, wat het leven soms zelfs als ondraaglijk doet aanvoelen. En dan is veerkracht iets heel belangrijks om te hebben. En, um, ja, hoe zit dat dan met veerkracht? Hoe zit dat met veerkracht in uw leven, in jouw leven, in mijn leven? En hoe zit het ook als het gaat om veerkracht in combinatie met geloof? Zit daar misschien wel een bron ook om juist ons ook te helpen en ons kracht te geven in het leven? We hebben er al even over gezongen, dus dat kunnen we al beantwoorden met ja. Uh, maar hoe werkt dat dan? Dat is nog best wel eens een puzzel uh, die we met elkaar soms te leggen hebben of die je soms individueel te leggen hebt. Nou, daar gaan we vanochtend met elkaar naar kijken, met elkaar over nadenken. Um, ik ben zelf heel erg geraakt door een verhaal. Een verhaal van Asia Bibi. Dat is een Pakistaanse vrouw. Uh, die is vorig jaar en het jaar daarvoor best wel in het nieuws geweest. Een Pakistaanse vrouw uh, met een katholieke achtergrond in een overwegend islamitisch land. Uh, en in haar dorp werkte ze hard en ze werkte op het veld... En uh, het was een hete dag. En ze pakte een beker. Die stond bij de put. Die vlakbij het land lag waarop ze aan het werken was. Samen met haar buren en haar uh, ja, buurtgenoten, haar collega's. En ze dronk uit, dat, uit, uit die beker. Uh, dronk ze water. En ineens begonnen een aantal vrouwen op het veld te schreeuwen. Haram, haram, haram. En... Um, daar was van alles aan vooraf gegaan. Maar uiteindelijk um, hadden die vrouwen, in dit geval met een islamitische achtergrond, een hekel aan haar gekregen. En zochten een aanleiding en vonden op dat moment een aanleiding, doordat zij die beker dronk. Moet je hier iets verder... Uh... Schoonlijk. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Maar de vrouwen op het veld, haar buurtgenoten, haar collega's, die een aantal daarvan roepen ineens haram, haram, haram. Want uh, ja, volgens hun, en dat is niet volgens de Koran, maar volgens hun op dat moment, uh, deed zij iets, namelijk uit de beker drinken uh, als christenvrouw. En. Uh, Daarmee zorgde zij ervoor, volgens die da andere dames... ...dat de andere dames met de islamitische achtergrond niet meer uit die beker zouden kunnen drinken. Eh, omdat eh, zij als christenvrouw onrein was en daarmee die beker ook onrein had gemaakt. En daarmee dus die vrouwen van water ontzegden. En die vrouwen werden zo kwaad en dat werd zo op de spits gedreven... ...dat eh, deze Asia Bibi uiteindelijk zelfs door de moela van het dorp, eh, een islamitische dominee... Uh, ook veroordeeld werd, uh, dat ze opgepakt werd, dat ze aan een touw door het dorp gesleept werd, uh, te kijk werd gezet en uh, iets verderop wordt ze zelfs door de rechtbank veroordeeld uh, tot ophanging. Haar leven zou eindigen door het drinken van een beker water. En nogmaals, ze zit wel, uh, zeker als je haar boek, want ze heeft een boek uitgebracht recent, ze is na negen jaar gevangenschap uiteindelijk wel vrijgekomen. Uh, maar uh, ja, dat is gewoon ontzettend indrukwekkend hoe ze daarover schrijft... wat ze meemaakt in die gevangenis. En nou, als je het dan hebt over een thema veerkracht... dan uh, is zo'n boek ook een aanrader om eens te lezen. Uh, iemand die uh, zulke zware verdrukkingen heeft meegemaakt en daar dan doorheen komt. En als je dat boek leest en wat me dan trof... en aan het eind van de preek kom ik daar nog wel even op terug... is dat ze uh, het in die doodsnood... Uh, in het, de, het verlaten worden door alle mensen om haar heen. En het uitzichtloze wat ze ervaart in die gevangenis. Dat ze toch kracht put uit, uit het geloof. En dat doet ze op een hele wonderlijke, krachtige manier. En ja, dat, dat is inspirerend, denk ik. Voor ons, in ieder geval voor mij. En um, daar zo nog iets meer over. En ergens zit er... In het verhaal van Bibi wel een lijn naar de bijbelverhaal van vanochtend. Waarin ook van alles gebeurt. Maar voordat we gaan naar Paulus die gestenigd wordt en daar weer uit de ops krabbelt. Uh, eerst even het begin. Paulus is samen met Barnabas uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Om bekend te maken dat Jezus leeft. En dat in Jezus vrijheid gevonden kan worden. Dat Jezus... Herstel geeft. Herstel in de relatie tussen God en de wereld en de mensen. Bevrijd van schuld, zonde en schaamte, zoals we daar ook over gezongen hebben vanochtend. En Paulus en Barnabas doen dat in het Romeinse Rijk en vertrekken vanuit, je zou zeggen Syrië. En dan gaan ze vanuit een plek wat Antiochie heet, trekken ze eigenlijk naar het midden, het, het, het, het midden en dan het zuiden van Turkije om daar het evangelie te verkondigen. En dan komen ze in eerste instantie aan in een, woonpla of in, een, in een dorp, stad... wat ook Antiochie heet, maar dat is een andere. En dan vervolgens gaan ze naar Iconium... en dan vervolgens komen ze in Lystra. En daar vindt deze geschiedenis plaats. Um, in Lystra lopen ze, het, lopen ze de stad binnen... en waarschijnlijk hebben ze of ergens op een marktplein... of ergens in de stadspoort zijn ze begonnen met praten met mensen over Jezus en over wie hij is en wat hij heeft gedaan. En dat het ook relevant is voor de mensen in Lystra. En de mensen in Lystra vinden dat buitengewoon interessant. Er komen allerlei mensen die luisteren graag naar Paulus en Barnabas. En een van die mensen die daar waarschijnlijk sowieso vaak zat te bedelen, is de verlamde man. Deze verlamde man die hoorde altijd de roddels, de praatjes, de, de verkopers van, het, van de stad en de omgeving, die, die kwamen langs hem en hij ja, heeft waarschijnlijk ook veel verhalen gehoord en uh, maakte daar ook veel mee van wat er in de stad plaatsvond. Maar op die ene dag dat Paulus daar kwam en Barnabas, werd hij gegrepen door wat, wat zij vertelden. En uh, deze verlamde man herkende daar iets in wat hij nog nooit eerder had gehoord. Hij werd gegrepen door God. Hij voelde van, hey, wat zij aan het vertellen zijn, dat is geen uh, praatjesmakerij, dat is geen kwakzalverij. Dit is echt wat deze mannen verkondigen. En um, Paulus is midden, in die, is, is, is, is midden in een verhaal, legt uit dat God deze wereld heeft gemaakt, dat God Jezus heeft gezonden... Uh, en, en hij ziet op de een of andere manier die verlamde man. En hij ziet aan die verlamde man iets bijzonders. Namelijk dat de verlamde man echt gelooft. En ook echt gelooft dat hij misschien wel genezen kan worden. En dan zegt Paulus, sta op. En die man, die verlamde man, die veert op en is op dat moment genezen. Wonderlijk. En voordat we verder gaan met wat er dan gebeurt, eerst hier maar eens even bij stilstaan. De eerste keer dat ik het las, um, je, kan dat, je, je kan je daar heel erg over verwonderen en heel dankbaar en blij over zijn. Maar ik zal eerlijk zijn, de eerste keer dat ik deze tekst las, dacht ik van, ja, is ook wel, ja, is, is heel mooi dat dit zo gebeurt. Maar is ook, ik vind dat ook wel lastig. Ik denk dan, ja, dan wordt het evangelie gebracht en dan, poef, een wonder. Net zoals bij Jezus vaak gebeurde en, en ook hier bij Paulus. En, en, en waarom zien wij dat nu nog wel gebeuren, maar mondjesmaat, waarom niet vaker, waarom niet meer? God, waarom laat u niet wat meer van uzelf zien, ook hier in de Veenadkerk of in de Ronde Veen of in Amstelveen als meer? En um, dat zijn spannende vragen en die mogen we volgens mij ook wel met elkaar stellen. En die moeten we misschien ook af en toe wel met elkaar stellen. Want misschien zit je hier vanochtend en denk je die vraag die heb ik eigenlijk niet zo. Dat is mooi. Maar er zitten hier waarschijnlijk ook mensen die wel eens die vragen stellen. En daarmee worstelen. En hebben we daar, bieden we daar ruimte aan. Um, een paar gedachten die daarin misschien kunnen helpen. Wat je ziet gebeuren in het Nieuwe Testament. Bij Jezus, maar ook hier in deze geschiedenis is dat de verkondiging van het evangelie gepaard gaat met krachtige werken, dat er iets bijzonders gebeurt, dat er iemand echt daadwerkelijk geneest, en um, dat is iets om ons over te verwonderen. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Um, en het is ook zo dat ja, het een een uh, wat we wat we zeggen is dat het een vooruit, Het is een terugkijken op het werk wat Jezus heeft gedaan, maar het is ook een vooruitwijzen op uh, een glimp ontvangen van uh, het koninkrijk van God, wat aan het doorbreken is. Um, en tegelijkertijd realiseren we ons dat het niet dé oplossing is voor alle wereldproblemen. Maar dat het ook voor die man, deze vlamde man, die heeft een groot wonder meegemaakt op dat moment. Maar het is waarschijnlijk niet zo dat die man vervolgens een vlekloos leven heeft geleefd. Hij zal ongetwijfeld ook nog moeilijke dingen hebben ervaren, moeilijke dingen hebben meegemaakt. En op een dag uh, zou ook deze man overlijden. Dus hij ontvangt niet met zijn genezing een pil die hem beschermt tegen alles. Of een pil die hem het eeuwige leven geeft. Dat zit veel meer in de boodschap die hij ontvangt. In de persoon die hij ontvangt. In Jezus zelf die uh, in zijn hart gaat wonen. Dat als, als, als, als eerste. En um, een andere... Is dat, ja, dat, ja, want wat dit wonder ook duidelijk maakt, wat dit wonder ook heel duidelijk maakt, uh, deze man, deze verlamde man, uh, die was verlamd en uh, in, zeker in die tijd zorgde dat er ook voor dat je gewoon in de laagste sociale klasse viel. Want je was gewoon afhankelijk van dat wat anderen jou uh, zouden geven. En je had uh, geen kans op een opleiding, je had geen kans om te werken. En er waren op, in die tijd, zeker in die tijd, niet de sociale voorzieningen zoals we die in Nederland kennen. Um, en wat dit wonder ook wel duidelijk maakt, is dat, dat God uh, naast dat hij het hart van de mens op het oog heeft, ook de, so, de, de sociale status van de mens op het oog heeft. En ook zijn fysieke conditie op het oog heeft. Dat God de hele mens ziet. Die hele man ziet. Uh, dus dat het evangelie doordringt in zijn hart, maar dat het ook laat zien dat God betrokken is op zijn gestel, op zijn gewoon, zijn fysieke conditie op dat moment. En dat God ook betrokken is op zijn sociale maatschappelijke status en zijn uh, ja, kansloosheid in dit geval. Um, en dat moeten we gewoon even vasthouden, dat dat, dat, dat zo is. Dat God dus niet alleen um, uit is op ons hart, maar ook uit is op herstel van ons hele leven. En tegelijkertijd voel je dan ook meteen de spanning. Voel je ook meteen weer die spanning dat um, ja, daar en toen, op dat moment, um, ja, Gods Koninkrijk zo krachtig doorbreekt bij deze man, dat het niet alleen zijn hart verovert, maar dat het zijn hele lichaam doortrekt en dat hij opveert en opstaat en um, ja, echt een nieuw begin kan maken. Niet alleen in relatie tot God, maar ook in relatie tot zijn omgeving. Misschien wel werk kan vinden, misschien wel... Uh, ja, een gezin kan opbouwen. Um, en ook dan voel je weer de spanning van, ja, en, en hoe zit het dan met ons nu? En, en hoe zit het dan met al die mensen die misschien ook uh, uh, fysiek leden? Dat is, dat is ook niet, dat is niet dat, uh, daar heeft God wel een oplossing voor, uh, maar niet altijd nu. Dus we zien daar glimpen van, we zien glimpen van Gods Koninkrijk wat doorbreekt in het hier en nu. Maar we worstelen ook met de gebrokenheid die soms wel zichtbaar blijft. Of de verslechtering die er zelfs soms te zien is bij iemand uh, in zijn of haar fysieke conditie. En dan uh, ja, mag het ook een troost zijn en een bemoediging zijn dat God eens altijd... ...volledig uh, zijn vernieuwing zal, zal, zal doorwerken en zal doorgeven en zal bewerkstelligen als, als Jezus terugkomt. Dan gaan we verder naar wat er vervolgens gebeurt. Want ook in die tijd was het natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend dat iemand zomaar uh, uh, genas. Uh, en deze vlamde man die sprong op en uh, andere toehoorders die zagen dat gebeuren in Lystra. En die dachten, wat is dit? Wat gebeurt hier? Dit, dit hebben we nog niet helemaal meegemaakt. En vanuit hun eigen denkkader dachten ze van de goden zijn onder ons gekomen. Uh, Paulus, want dat was de woordvoerder, die wordt dan Hermes genoemd. En uh, Barnabas, dat is dan de oppergod, dat moet dan Zeus zijn. En niet ver buiten Ly Lystra uh, was een tempel voor Zeus. En uh, de, de, de priester daar, die had ervan gehoord en die had een paar grote stieren, niet een klein geitje of een paar duiven, maar echt grote stieren met kransen omringd. En de dorpsbewoners die roepen elkaar toe in de streektaal, dit zijn, dit zijn de goden onder ons, we moeten ze van harte welkom heten, want dan worden we gezegend. Dat was ook de, de gedachtegang uh, die leefde bij ze, dat... Goden kunnen inderdaad in mensgedaante soms verschijnen. Dat was, dat was wat de Grieken dachten, de Romeinen dachten. En als dat gebeurt, dan moet je ze welkom heten, want dan zul je buiten gewoon gezegend worden. Dus vanuit dat denkkader, vanuit dat denkraam, herkenden ze dus in Paulus, Hermes en in, in, in, in Barnabas, Zeus. En ze willen offers brengen, maar ja, Paulus en Barnabas hebben dan in eerste instantie helemaal niet door wat er gebeurt. Want ze verstaan die streektaal niet. Maar zien op een gegeven moment wel van, ho, dit gaat helemaal een verkeerde kant op. Dit gaat niet de kant op die we willen. Sterker nog, dit is precies het tegenovergestelde wat we hoopten te bewerken hier. Door het evangelie te verkondigen. Want, ja, keer je nou af van deze goden. Want dit zijn geen echte goden. Zeus en Hermes, um, mythe, maar geen echte goden. Keer je naar de levende God. De levende God die nu ook op jullie betrokken wordt. En jullie hadden hem al wel een beetje kunnen kennen. Want de zegeningen die jullie hebben ontvangen uit de hemel, het water, het, het, het, het brood wat je ontvangt. Ja, dat kwam ook al van hem. En uh, ze proberen op die manier de focus bij zichzelf weg te halen en uh, te richten naar God. En ze bekend te maken met de levende God. Maar dat gaat nog niet zo makkelijk. De mensen... Uh, er staat ook in de tekst dat, dat met moeite krijgen ze het voor elkaar dat het hele offerritueel niet door zou gaan. En, um, ja, ik heb een um, veerkracht, ik heb een veer mee. De verlamde man die was helemaal ingedeukt en die veerde op. Maar wat hier eigenlijk gebeurt, is dat Paulus en Barnabas, die worden helemaal uitgerekt. Er wordt veel meer van ze gemaakt dan dat ze eigenlijk zijn. En ze zeggen dan ook, wij zijn maar gewone mensen, net als jullie. Wij zijn ook afhankelijk van die grote God. En wij mogen wel uh, iets wat we zelf ontdekt hebben en ontvangen hebben van die grote God, mogen we doorgeven aan jullie. Maar het is niet belangrijk wie wij zijn, het is veel belangrijker wie hij is. En ze proberen dan, uh, dat ze zelf worden ze helemaal op spanning gezet door die groep, maar ze proberen... dit. Juist weer ontspanning in te brengen door te wijzen van zich af naar de levende God. En dat lukt maar mondjesmaat, maar het gaat goed. Het, um, en een aantal mensen blijven geïnteresseerd in ze. En een aantal mensen komen ook tot geloof in Jezus. En uh, daar lezen we later ook van in het uh, boek Handelingen. Um, hoe zit dat met ons? Ik denk dat we iets... Uh, hiervan uh, kunnen leren. Um, Paulus doet namelijk in ieder geval twee dingen. Hij zegt, ik ben maar een gewoon mens. En hij zegt ook, kijk naar God. En um, het kan zijn dat je uh, in een periode zit in het leven, of dat er een plek is in het leven, waar, um, ja, waar mensen veel van je verwachten. En waardoor jij zelf ook op, op spanning komt te staan. Waardoor er veel meer van je verwacht wordt, dan je eigenlijk kan of wil waarmaken. En dat dat voortkomt uit dat mensen ook herkennen in jou dat je iets heel goed kan, dat je iets heel goed doet. Wat kan helpen om dan zelf weer ook te ontspannen en ook zorgen dat die spanning een beetje uit de situatie uh, uh, uh, verdwijnt, een klein beetje, soms, soms veel. Is dat je, dat je realiseert van ik ben ook maar gewoon een mens, ik ben niet God zelf. En, en dat talent of die gave die ik heb gekregen en waar anderen van onder de indruk zijn, um, ja, dat is allemaal mooi en, en aardig. Maar daar wil ik toch de eer ook wel heel erg van teruggeven aan God. Zodat je als het ware ook zelf, um, ja, je kan soms op het schild geven worden, maar op die manier kun je ook in je omgeving bekendmaken van ja, het is wat jullie van me zien of waar jullie van genieten van wat ik, wat ik kan. Uh, dat is, heb ik weer gekregen van God. En ik wil graag doorverwijzen naar hem. Bedankt voor het compliment wat je geeft. Uh, maar ik doe het niet helemaal uit eigen kracht. Ik doe het uit de kracht van God. En dan gebeurt er iets. Um, Paulus en Barnabas waren hiervoor in Antiochië geweest. En toen naar Iconium. En wat ik nog niet had verteld, maar wat wel zo is, en wat een beetje de, de rode draad is door het hele boek Handelingen, wat je hier in Lystra ook ziet gebeuren, is dat het evangelie aanvankelijk um, iets heel moois teweeg brengt in een stad. En dat gebeurde in Antiochieën, mensen waren onder de indruk. Maar op een gegeven moment ontstaat er ook weerstand, ontzettend veel weerstand. Uh, de, in Antiochieën was het zo dat de Joodse leiders, die, um, ja, die werden jaloers en die stookten andere uh, belangrijke personen in Antiochië op. En uh, dat zorgde ervoor dat Paulus en Barnabas moesten vluchten. Dus ze komen in Iconium. En daar gaat hetzelfde. Er gebeurt hetzelfde. Ze vertellen over Jezus. Mensen zijn gefascineerd. Mensen zijn geboeid. Een aantal mensen komen ook tot geloof. stellen hun vertrouwen op Jezus. En de uh, Joodse leiders uit, uit uh, Antiochieën. Die horen ervan dat Paulus en Barnabas nu het evangelie verkondigen in Iconium. En die gaan er naartoe en die stoken dan ook daar de bevolking op. Zodat ook daar uh, en daar ontsnappen ze ten nood aan een steniging. En dan gaan ze door naar Lystra, 30 kilometer verderop. En daar herhaalt de geschiedenis zich weer. Ook in Lystra zien we dat in het begin, dat nou, de verlandende man komt tot genezing. De bevolking is onder de indruk, ze willen meer van hem horen. Maar ook daar, en dat zie, lazen we ook in de tekst komen dan een aantal mensen om onrust te stoken. En misschien was er ook wel een goede voedingsbodem ontstaan in Listra. Want ja, ze dachten in eerste instantie, de goden onder ons, nou ja, dat viel een beetje tegen. En die nieuwe levende god, ja, sommigen konden daar wel wat mee, maar anderen die sloten zich daar toch een beetje van af. En toen kwamen de onruststokers en die zeiden, ja... Wat zij leren, wat zij onderwijzen, Paulus en Barnabas, dat is gevaarlijk en uh, dat is tegen de wil van, uh, van de keizer. En uh, um, jullie moeten ze wegdoen. En dan ontstaat er ook daar, we weten niet of dat een dag of een week of een maand na, na, na de, deze gebeurtenissen is. Maar op een gegeven moment ontstaat er zoveel spanning in die stad, dat um, een aantal bewoners beginnen dan Paulus te stenigen. Waarschijnlijk in een fikse opwelling. En waarschijnlijk maakt, waren ze ook wel enigszins bang. Uh, want er was wel gewoon ook een, een vorm van recht. En zeker uh, voor Paulus omdat hij ook een Romeinse staatsburger was. Dus wat ze doen is ze denken dat hij dood is. En ze slepen hem de stad uit en ze laten hem daar liggen. En ze denken oké okay, dan we, zijn we daar, uh, daar vanaf van deze onruststokers. Dan komen er een aantal Leerlingen, aantal mensen die uh, tot geloof zijn gekomen. Die komen uh, die stad uit en die zoeken daar Paulus op. En die uh, gaan om hem heen staan. En die denken misschien ook wel op dat moment uh, dat hij overleden is. Waarschijnlijk zullen ze voor hem gebeden hebben ook. Uh, en op dat moment veert Paulus op. En uh, loopt hij weer de stad in. Eet, drinkt hij daar nog wat en gaat hij dan wel weer verder. Een, een, een, een dorp verder. Omdat ook hier... Uh, het evangelie gebracht is, maar ook hier er zoveel weerstand komt dat hij daar niet langer kan verblijven en dat hij moet doortrekken. Het wonderlijke, het fascinerende aan uh, Paulus en Barnabas en, uh, ja, is dat ze, dat, ze, dat, dat ze doorgaan en dat ze door blijven gaan. En hoe doen ze dat? Dat ze. Uh, <laughs> Soms worden ze op het schild geheven en helemaal verwelkomd. En andere momenten worden ze weer met, met, met stenen bekogeld of, of ontstaat er ontzettend veel weerstand. Maar ze waren zo gegrepen door Jezus. Ze waren zo gegrepen door de kracht van het evangelie, de kracht van die boodschap. Dat ze, ze konden het niet voor zichzelf houden. Ze moesten erop uit. Ze moesten de mensen ervan vertellen. En um, wij zijn geen Paulus of Barnabas. Um, maar wij mogen denk ik wel in de voetsporen van Paulus en Barnabas treden. En in de voetsporen met hen van Jezus treden. Daar ga ik zo ook nog wat over zeggen. Want, um, ja, wat was, nou, wat was nou in essentie wat Paulus van kracht voorzag? En Paulus die geeft dat geheim prijs, die zegt daar iets over in Romeinen 8. In Romeinen 8 zegt hij... Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood... en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk... Dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Dat is het geheim van Paulus en dat is volgens mij ook het geheim voor ons. Dat ongeacht onze omstandigheden, en we, we zitten misschien midden in een, in een vorm van lijden. We zitten misschien midden in een crisis. Of we krijgen er eentje voor de kiezen in de komende tijd. Dat we mogen vasthouden aan ja, deze kern van het evangelie. Dat Jezus ons vasthoudt. En dat niets ons zou kunnen scheiden van zijn liefde. En dat zijn liefde er is voor jou en voor mij. Ongeacht je omstandigheden. Dat hij je draagt, dat hij je beschermt. En dat die bescherming er misschien niet altijd uitziet zoals je zou wensen. Maar dat Hij er wel bij is. En dan denken we ook terug. En dan kijken we vooruit als we straks Pasen gaan vieren. Maar met Pasen kijken we ook terug naar Jezus zelf. Jezus die aan het kruis gaat. Jezus die sterft om de zonde te dragen van de wereld. Van ons, van jou en mij. Maar die ook meer doet dan dat. Want Hij leidt en dat is iets unieks. Hij ondergaat het lijden. En is daarmee God die bekend is nog beter bekend raakt als het ware met het lijden zelf. En daarmee ook in onze nood, in onze ellende, in onze moeilijke omstandigheden... met ons mee kan leven, met ons mee kan lijden. Omdat ook hij het lijden heeft geproefd. Hij de moeite van het leven heeft gesmaakt. Hij heeft het, hij heeft het ondergaan. En um, ja, dat, dat mag ook een bemoediging zijn voor ons. Dat hij ook naast je wil komen, in, in midden in de ellende waar we soms uh, mee te maken hebben. De omstandigheden in ons leven uh, zorgen ervoor soms dat we ingedeukt worden als die veer, dat het leven zwaar is. Soms zorgt het ervoor dat we uitgerekt worden, dat de verwachtingen van onszelf of van anderen te hoog zijn. Maar één ding... Tenzij Jezus terugkomt, maar één ding staat helaas vast, is namelijk dat we doodgaan. Dat op een gegeven moment onze dag komt, dat we heen zullen gaan. Dat deze veer niet meer, als dat symbool staat voor ons leven, niet meer terugveert. Dat de veerkracht er niet meer is en dat we ons mogen loslaten in de handen van God. En dat de veer als het ware knapt van ons leven. En dan is het mooie en het bemoedigende om te weten dat Jezus zijn veer, zijn leven knapte ook. Op Goede Vrijdag denken we daaraan. Dat hij, dat zijn leven, zijn lichaam gebroken werd voor ons. En dan mogen we daarbij stilstaan. En dan mogen we ook stilstaan bij de verdriet en het pijn die dit leven soms met zich meebrengt. En zeker als het gaat om het verlies van een naaste, een geliefde. En dan mogen we ook op eerste paasdag uit de grond van ons hart met nog een traan in de ogen vieren dat Jezus uit het graf is opgestaan. En dat er een nieuw leven voor ons aan zit te komen. Dat er vernieuwing is doorgebroken. En dat Jezus is opgestaan uit het graf. En dat die vernieuwing ook eens ons ten deel zal vallen als Jezus terugkomt. En dat dus de angel uit de dood getrokken is. Dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Maar dat Jezus het laatste woord heeft. En leven brengt. En leven brengt in al zijn volheid. Nu al een beetje. En straks in het volledige. Laten we daarnaar uitzien. En laten we tot die tijd. En daar wil ik mee afsluiten. Twee toepassingen. Laten we tot die tijd het lijden wat er is om ons heen. Of wat onszelf treft. Laten we dat niet bagatelliseren en laten we kijken of we, uh, als het gaat om veerkracht, of we ook um, ja, onze handen open mogen houden voor God, voor wat hij wil geven. En ik wil dan ook nog even naar Asia Bibi. Die vrouw die on zo ontzettend veel uh, meemaakte, uh, die zo ontzettend zware tijd meemaakte. Um, en dan vind ik het wonderlijk... En fascinerend tegelijk, dat ze soms schrijft in haar boek dat ze alle hoop verloren had en dat het zwart was en duister om haar heen. En dat ze toch ergens de veerkracht kreeg, ook in die gevangenis, ook te midden van al dat lijden, om toch haar hoop op God te stellen. En dat ze dan heel eerlijk bidt. En, en, en ze heeft een aantal kleine gebeden in het boek opgeschreven. Ik kan het ook als een tip dus meegeven om dat boek eens te lezen. Um, eindelijk vrij heet het. En een van die gebeden. Die zal ook op de beamer verschijnen. Lukt dat? Op de beamer de, het gebed? Oh, oh, ja. Oh ja, hij staat. Ja, ja. Ja, dit is. Uh, ja, ik vond dat. Ik, mij trof het gebed gewoon enorm. En ik denk dat haar situatie niet altijd vergelijkbaar is met de onze, maar dat het, het de, de, de rode draad is dat lijden gewoon uh, een ieder mens treft. En verschillende vormen kent. Uh, maar zij bidt dan het volgende en ik denk dat we dat met haar mee kunnen bidden. Heer, waarom stelt u mij op deze manier op de proef? Geef me de kracht... Oh, nee, dat is ook een gebed van haar, maar dat is een ander gebed. Die doe ik niet. Mijn God... Red me, Heer Jezus, hoe kan ik goed bidden als het kwaad mij verplettert en als ik niet meer kan? U die het allerdiepste lijden hebt gekend, U die daardoorheen bent gegaan, wees vandaag bij mij. U die het aankomt tot het einde aan toe, help mij het vol te houden. U die de levende bent, kom en bid in mij door uw heilige geest. Laat nu ik deze beproeving onderga de kracht van uw opstanding mij vervullen. Amen. Gebed is een ontzettend krachtig middel om in welke omstandigheden dan ook onze hulp en afhankelijkheid van God te beleiden en om, om kracht te vragen als het je totaal aan kracht ontbreekt. Gebed mag ook een middel zijn waarin we mogen loven en prijzen voor het goede wat we zien gebeuren in, in ons heen, om ons heen. Dat, dat is het ook. Um, en misschien zit je hier vanochtend wel, en dat is de tweede toepassing. De tweede toepassing gaat over, misschien zit je hier wel, dat je wel wat marge hebt in het leven. En dat je, dat je juist uh, misschien wel iets over hebt. En dat je juist misschien wel je zou willen inzetten. Of je je al inzet uh, als mantelzorger voor een ander. Om de veerkracht van een ander te vergroten. Of dat je je inzet, als, um, dat je je inzet voor verschillende groepen. Kwetsbare groepen in deze samenleving. En ik weet ook dat er verschillende mensen hier uit de Veenadkerk ook betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij nieuwkomers in uh, de Ronde Venen, Met een vluchtelingenachtergrond. Die het niet makkelijk hebben om hier te settelen. Om hier een nieuw leven op te bouwen. Mooi om zo uh, het, het lijden en, en het, het helpen leven opbouwen voor deze mensen ook een beetje te versterken. Ik denk ook aan mensen die betrokken zijn bij de voedselbank. Om op die manier, toch ook waar mensen uh, komen, denk ik over het algemeen, die, die weinig veerkracht meer over hebben in het leven, om die een klein steuntje in de rug te geven. Om zo op die manier uh, support te geven. En zo zijn er denk ik ook, nou ja, ik moet ook denken aan de Ronde Venen groepen. Uh, een van de groepen richt zich volgens mij ook specifiek op alleenstaande ouders. En die voorziet ze af en toe in een maaltijd en een gezellig samenzijn. En ik denk, ja dat is belangrijk. Dat is ontzettend waardevol om die dingen te doen met elkaar en, en uh, daar je steentje aan bij te dragen. Um, we zijn niet allemaal zoals Paulus en Barnabas dat we overal het evangelie kunnen verkondigen met woorden en met kracht. Maar op die manier verkondigen we wel het evangelie. En ook wel met een beetje kracht. Dus doe je er toch wel echt in mee. En tot slot dacht ik nog, uh, heel praktisch... wat ik zelf ook ga proberen de komende maanden... Um, is, we eten allemaal... En um, in mijn omgeving zijn er best wel wat mensen die het fijn vinden om, om af en toe eens bij iemand aan te schuiven. Bij de maaltijd. En ik ga nu kijken samen met Sietke, mijn vrouw, of we gewoon één keer per maand, misschien de derde zaterdag van de maand of zo... dat we gewoon afspreken met elkaar als gezin. Hé, hey, kunnen we nou die zaterdagmiddag gewoon iemand uitnodigen waarvan we denken, weten... het zijn misschien niet onze vrienden of het is geen familie... maar het zijn wel misschien mensen die net even het, het, het, het fijn zouden vinden en het een soort van nodig hebben... Om lekker even bij ons aan te schuiven en gewoon een maaltijd te hebben met elkaar en, en, en goede gesprekken en een goede ontmoeting. En daar zit ook vaak heel veel wederkerigheid in, is mijn ervaring. Uh, maar dat, nou ja, op die manier kun je het ook, ook praktisch maken om uh, je in te zetten voor de veerkracht van een ander. En daar maar, soms is het maar een hele kleine bijdrage, maar toch een bijdrage aan te leveren.